te hard met het NOS Journaal. Negen maanden na de val van vandaag de eerste vrije parlementsverkiezingen in jaren gehouden. Het nieuw parlement krijgt onder meer een belangrijke rol in het opstellen van een nieuwe grondwet en de formatie van een interimregering. Deel van de betogers op het Tagrierplein wilden dat de verkiezingen van vandaag niet door zouden gaan. Ze vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. In de Sinaï-woestijn is een gaspijpleiding van Egypte naar Israël en Jordanië opgeblazen. Sinds de val van president Mubarak in februari zijn er al acht aanslagen gepleegd op de gaspijpleiding. Egypte heeft een gasovereenkomst met Israël, maar volgens sommige Egyptenaren betaalt Israël veel te weinig voor het gas. In Harderwijk geldt een noodverordening vanwege het verwachte transport van Orca Morgan naar een zeedierenpark in Tenerife. De gemeente wil zo voorkomen dat het transport tot protesten en confrontaties leidt tussen tegenstanders van het vervoer en de politie. Bij het Dolfinarium in Harderwijk wordt al dagen geprotesteerd tegen het vervoer van morgen, Wanneer de orka op transport gaat, wordt niet bekendgemaakt. Het kerntransport van het Franse Le Havre naar Gorleben in Noord-Duitsland is na meer dan 100 uur... 100 dagen in Dannenberg aangekomen. Van daaruit moet het kernafval over de weg verder naar Goorleben. Vannacht heeft de Duitse politie zo'n 800 actievoerders van de spoorrails gehaald. Gisteren waren dat er al een paar duizend. Er zijn zo'n 20.000 agenten ingezet om ervoor te zorgen dat het kerntransport veilig verloopt. En de Portugese Fado en de Mexicaanse Mariachi staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de VN-cultuurorganisatie UNESCO. De Fado is het Portugese levenslied en is ontstaan in de arme wijken van Portugese steden. En de Mexicaanse Mariachi wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. Op de UNESCO-lijst staan verder onder meer de Flamengo en de Heilige Bloedprocessie in Brugge. Dan nog het weer op sommige plaatsen eerst nog mist, verder vandaag volop zon bij ongeveer 9 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen de knoopten Lunette en Veenendaal. A13 Den haag Rotterdam tussen de knoopten Ippenburg en Kleinpolderplein in beide richtingen. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkem en knoopten Everdingen ook in beide richtingen.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 ZFM I remember you stepped in the store and you kept me tv ZFM Tekst tv op kanaal 45 ZFM fm stop.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 girl is have a little bit of faith in me i said uh, i said uh... in shame all these wounds i cannot stay you've gone too far you broke my heart you've gone too far Never I fall.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 Lijkt me zien ook door je weet waarin...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 Terwijl ik nu alleen maar denk ah. Wat vrij je hier om de wereld Zeg me wat je wil Sta op het stevig oh. van Stil van de Zeg me wat je Sta op het stevig Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee